De NPO wil vanaf volgend jaar meer geld verdienen... door kijkers te laten betalen voor programma's die er online staan. Programma's van de publieke omroep zijn dan in veel gevallen... alleen nogmaals te zien op internet als daarvoor wordt betaald, meldt de Telegraaf. Ook wil de NPO gaan verdienen aan binge-watchen... door bijvoorbeeld series in één keer online te zetten... nog voordat ze op tv zijn geweest. De NPO ontkent de plannen niet, maar zegt dat ze nog volop in ontwikkeling zijn. De plannen zijn ingegeven door bezuinigingen... Door dalende advertentieinkomsten op radio en tv... dreigt een tekort van 60 miljoen euro. Honderden niet-acute operaties zijn vorig jaar uitgesteld... door te weinig personeel in ziekenhuizen. Het aantal medische vacatures is in een jaar tijd verdubbeld... blijkt uit een rondgang van de NOS. De 6300 Vraten ziekenhuizen hebben 2200 vacatures openstaan... het dubbele van een jaar geleden. Op de spoedafdelingen zijn de meeste vacatures. Personeelstekort leidt tot langere wachtlijsten...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 Het weer bewolkt, in het noorden regent het eerst nog wat later, af en toe een bui... maar in het zuiden breekt ook soms de zon door. 19 tot 23 graden wordt het. Morgen is de kans op een bui kleiner, wordt het iets warmer, 20 tot 24 graden. Met later op de dag... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. De tegenpartij, De tegenpartij is van jou en van mij. De tegenpartij, De tegenpartij voor jullie en wij. je bent de sigaar Als je in Nederland je klaar uit je mogen hangt Ze lijken wel maf, ze knepen je af Waardoor een vrije jongen maar naar één partij verlangt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 Euh, toen zijn daar euh, een aantal mensen natuurlijk gaan werken. Dat werd opgezet. Euh, Verbeteren als ik het mis heb, Ronald. Jij weet dat beter. Maar met Oostenrijkers, euh, mensen uit Joegoslavië. E e alles werd op. het allemaal opgezet. Engels, uh, en Engelse uh, en medewerkers. Peper die verkeerd gedrukt waren. Nou ja. Zo wordt met een T. Ja, ja, ja die waren in Engeland gemaakt, die toch. Ja, dus ja, het is ja. van oudsher is daardoor, denk ik. Omdat het ook de eerste Holland Casino-vestiging is geweest. Dat daar ook veel mensen in Zandvoort zijn gehuisvest op een gegeven ogenblik. Ja. Ik heb ja. ooit nog gesolliciteerd ja. bij ja. het casino. Uh, mm. Toen het geopend uh, werd. Okay. Vroeger ze ook mensen en uh, ja, ik werd tuurlijk. afgewezen. No. Ja, weet je waarom? Ik no. was te lang. Te lang, ja, ja, ja. Dat kan hè?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 Onherkenbare over straat. Ik word door wildvreemde mensen aangesproken. En, uh, en terecht, want daar zijn we ook dat voor. Dat ja. is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ik heb ook uh, inmiddels wat kaartjes laten drukken. Die deel ik dan ook meteen uit. Want als je wat te melden hebt of je. vragen hebt. Uh, ja, uh, alsjeblieft. En uh, ja, de volksvertegenwoordiger, dat nemen we letterlijk. En uh, zo werkt dat.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 En als de ene groep zegt van, joh, zet dat hotel maar lekker daar neer... en doe die ingang van die parkeergerij als je maar een straat verderop... het zou zomaar kunnen dat de straat verderop daar anders over wordt gedacht, natuurlijk. Dat He, probleem loopt dus, je, je altijd. Dus iedereen blij maken, dat is een illusie die we niet hebben. Um, maar dat ontslaat je niet van de plicht om er rekening mee te houden. Mensen zijn vaak wel ergens voor, maar niet in hun achtertuin. <lacht> de Nimbys, de nimmies, dat, bekende Nimbys. Ja. Ja, dat, dat is vaak zo, klopt. Not in my backyard, ja. ja en dat gaat dus ook over windturbines op zee.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 En kok Robin even afbreken, want ons komen in uh, tijdmoot. Remember, promise remember the promise you made. Ja, ja, ja. Een, een mooi nummer. Een mooi ja, nummer. Ik toepast ik op het politiekje. Uh, we zitten ja. aan tafel met Karim uh, El-Gabali. Ik zeg het goed, geloof ik, hè? Je zegt het goed. Mooi. Uh, van de uh, raadslid voor GroenLinks. En uh, ja, we zijn bezig met het voorstellen van alle nieuwe raadsleden. Dat er wat meer duidelijkheid komt. En uh, Karim, je loopt al een tijdje mee. Ik heb al een tijdje mee, ja, ja, ja zeker. Uh, en nu ook echt als raadslid. Dat is, uh, dat ik ben een stapje verder gekomen nu. Ja. En uh, ja, het bevalt me tot nu toe wel. Ik vind het uh, heel erg leuk werk. Het leeswerk Dat zeker, maar ook heel veel gewoon uh, in het veld. En uh, ja. dat vind ik het allerleukst misschien wel. Je komt gewoon met mensen in contact. Uh, afgelopen week nog, uh, op maandag, uh, met de mensen van het uh, Venoma Plein gepraat. Uh, met een paar politieke andere anderpleien. Uh, de donderdag daarvoor zijn we nog naar het pluspunt geweest. Dus dat zijn wel allemaal van die dingen. Nou, daar kom ik anders niet zoveel.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 ja gewoon niet te bereiken. Hetzelfde heb je als je met de trein gaat, dan heb je dat stukje ja. als je net de standpunt uit bent tot dan met overheen, dan heb, dan ik heb, ik heb je al geen signaal meer nee. op je telefoon. Nee, dat is Het is met tetra ja. precies hetzelfde. En dat is inderdaad een zorgelijke ontwikkeling. Want ja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 Als iedereen op een gegeven moment tegelijkertijd zijn telefoon erbij pakt en gaat bellen, ja, dan klapt de telefoonverbinding er natuurlijk ook uit. Vandaar ook, denk ik, dit systeem. Want anders zal de politie natuurlijk alles toe met, uh, met telefoontjes. Dit is juist om ervoor te zorgen, lijkt mij, dat een netwerk, altijd, een communicatienetwerk, altijd overeind blijft. En nou weten we dat C2000 al vanaf het begin aan kinderziektes heeft, maar ja, zo'n systeem loopt nu ook op zijn einde. Dus dan wordt het nog gevaarlijker, lijkt mij. Want althans, dat wordt gevaarlijker, dat is gebleken. Heb je al een reactie gehad op je.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 leuk is eigenlijk. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik een vind ik mooie. Daar ben ik blij mee. Ben ik ook. Maar het Compliment is hard, aan werk, hard werken. Het is hard werk, zeker. Maar dat, dat, dat, weet je, als je het niet van hard werk had, dan had ik dit niet moeten doen. Nee, maar Zo je, je hebt je normale baan er ook nog bij. Uh, ja, nou, niet helemaal meer. Uh, ik ben nog steeds student. Dus dat, dat is nu heel moeilijk te verwezenlijken. Dus ik werk heel weinig. Ik studeer veel en ik zit bij de gemeente. En dat is de... Ja,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 Die af en toe ook nog bijeenkomsten gaan in plaats van ik. Dus dat is, uh... Noem eens wie? Uh, Jurre Keuning ja. en uh, Remy Driehuis. Dat zijn mijn twee buitengewoon raadsleden. Waarbij Jurre zich meer op de sociale zaken, zorg richt. En uh, Remy meer op de evenementen en op, de, op het toerisme. Dat zijn echt hun specialiteiten. En ik hou dan een beetje de overview. En doe dan nog een stukje uh, economie en een beetje financiën en duurzaamheid erbij. Ik heb nog even de, de, de stellingen die er de, ja. destijds in de krant werden uh, gezet uh, erbij getrokken. En er valt er eentje mij op.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 daar ben je ook niet alleen, overigens. Ik heb he? vier dagen hier in Zandvoort. Ja, ja absoluut. Die loopt absoluut. Je ook? Ik ga wel een paar avonden meedoen, absoluut. Ja. Ik heb alleen jammer genoeg geen kleinkinderen hier dicht bij huis. Dus, oh, uh... We kunnen wel wat regelen voor je hoor. Dat is prima. Gaan we het overkomen. Ja, er, komt, er komt zo een groep uh, ja. en er wordt een bordje gezet <laughs> met. Dus. <laughs> maar buiten de, om het voetbal. Uh, heb je natuurlijk ook bij de tuinersvereniging gezeten? Ja, daar zit ik nog, ja.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 En inderdaad zoeken ze een voorzitter. Ik zit in de tuincommissie. En als er wat projecten zijn of er moet wat geregeld worden. Dan uh, help ik daar graag, uh, graag aan mee. Dat ja, is wat anders dus, dan voor Dat is wat anders je dan, je. dan de, de tent draaiende, <gurgh> ja, ja, ja. Dat hebben ze wel nodig. Ja, ja, ja, ja, Maar ik ga nu weer de politiek in. Oh, daar kan, kan, kan er makkelijk bij. Kan er makkelijk bij. Daar zat je toch al in. Ja, ja, daar ben je nooit uit nou, Ik zat erin. Maar ja, god, jullie komen natuurlijk ook wel op die vraag. denk ik dan. Uh, ja, hoe, hoe zie je situatie in de politiek op dit moment?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 Nou, meer informatie uh, www.vvvzandvoort.nl. Er is vanavond het muziekfestival op het Raadsplein. Met onder andere Dries Roelvink, Mike Petersen, Danny Freuden, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Morgen hebben we de DNRT-races op het circuit van Zandvoort. En hebben... morgen hebben we ook het Healthy Lifestyle Beach Event. Met Plazant. Workshops over yoga. Fitbounce, kickboxles en lezing over gezond gewicht. Op 6 juni is het uh, Alzheimer trefpunt afsluiting van het jaar in de blauwe tram op de louis Davidskrij 1 en het is vanaf half